Mellie van Tijn met het NOS Journaal. In Marokko wordt opnieuw gedemonstreerd... na aanleiding van de dood van een visverkoper uit Al-Husseima... die vrijdag om het leven kwam. Het gebeurde toen de man zijn koopwaar... uit een vuilniswagen wilde terughalen. Die was in beslag genomen. Direct na zijn dood gingen inwoners in Al-Husseima al de straat op. Gisteren volgden Nador en Tetouan en vandaag is er een demonstratie in de hoofdstad Rabat. Ook in Casablanca worden protesten verwacht. De Marokkanen houden de autoriteiten verantwoordelijk voor de dood van de visverkoper. Volgens hen is die een gevolg van een systeem van corruptie... en machtsmisbruik, waar vooral kleine ondernemers de dupe van zijn. In Rotterdam is een man opgepakt die vanochtend zijn ex-vrouw in elkaar had geslagen en hun kind van twee had ontvoerd. De vrouw meldde zich met forse verwondingen bij de politie. Die begon meteen een groot onderzoek, ook omdat de vrees bestond dat de man met de peuter naar het buitenland zou gaan. Na een zoektocht van een paar uur werden de man en het kind gevonden. Het kind is in veiligheid. Oud-president Saka van El Salvador is gearresteerd op verdenking van fraude, corruptie en witwassen. Volgens het openbaar ministerie in El Salvador kan hij zeker 5 miljoen euro van zijn bezittingen niet verantwoorden. In de tijd van zijn presidentschap, van 2004 tot 2009, is zijn vermogen met ruim 9 miljoen euro gegroeid tot bijna 12 miljoen. Justitie doet ook onderzoek naar twee andere oud-presidenten. En in Rome blijven de scholen morgen dicht om de gebouwen te onderzoeken op aardbevingsschade. De schok met een kracht van 6,5 van vanochtend in het midden van Italië was tot in Rome te voelen. Daar is nog nergens ernstige schade geconstateerd.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 Het eh, adagio gaan we daaruit draaien en het wordt gespeeld door het Aarhus Symfonieorkest Orkest uit Denemarken en dat onder leiding van eh, Mark Sustrot of Soustro, zou ik het maar noemen ja. en die komt uit Frankrijk. Thank you.